Bewoners van meerdere woningen rond een appartementencomplex in Hoofddorp... kunnen weer terug naar huis. Gisteravond was daar een ontploffing. Door de explosie brak er toen brand uit. Toen die geblust was, werd er meer explosief materiaal ontdekt. Daarop werden ook de woningen rond het appartementencomplex ontruimd. Het opruimen van de explosieven is vanmiddag afgerond. Het bleek om zwaar vuurwerk te gaan. Dat is op een veilige plek tot ontploffing gebracht.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 Doorder is mogelijk gewapend. De politie raadt mannen aan om geen afspraken met hem te maken. Doorder zoekt online contact met andere mannen voor seksafspraken. Oud-voetballer Sir Bobby Charlton is overleden. Charlton werd in 1966 wereldkampioen met Engeland. Hij werd in eigen land uitgeroepen tot beste speler van dat toernooi. In hetzelfde jaar werd hij onderscheiden met de Ballon d'Or... destijds de prijs voor de beste Europese voetballer... Sir Bobby Charlton leed sinds 2020 aan dementie. Hij was 86 jaar. Het weer, vanuit het zuidwesten regen, maar er zijn ook droge periodes. Aan zee kan het hard waaien. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Met mijn hoofd. vanuitkijken dat je niet valt natuurlijk. Liefwebbers, hier uh, ja, vanaf, uh, uh, vanaf uh, het, uh, het, het station. Vanaf, uh, de, nou ja, weet je, dansen met je ogen dicht. Liefwebbers, en uh, wat gaan we doen? Zet nu je radio maar aan. Maak een bel op deze zender van. Vast morgens vroeg tot midden in de nacht. Draaien ze hier een Misschien betaal je morgen wel de maar hou het nu nog even voor. Zo is het. En uh, ja, we gaan lekker verder met een verzoekplaatje aangevraagd door uh, Miranda uit Rotterdam. En die wilde graag een plaatje horen, Frans en Sineke. Uh, en ja, de lach op jouw gezicht. Graag horen wil. Ik wil het niet te vragen, dus hou ik me stil. Maar weet ook dat ik precies hetzelfde voel als jij. Ik zie liefde zijn ons allemaal. Dat is je dan Frans en Sieneke. En uh, ja, die lag op jouw gezicht aangevraagd... ...om hier aan Rotterdam. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Ja. En daar is hij weer. handen Je kent hem pas nog wel. De Kapper uh, van uh, Marianne Weber. En hij het over een zomeravond in Avignon. Zo maar. soms even op mijn rug willen krabbelen? Nou, ik zou zeggen, doe het lekker zelf. Hey, we gaan naar William en hij heeft het over Milonga. U luistert naar Entertainment for You. Ja. Milonga, mijn allerliefste. Milonga, mijn hart.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 In het hoofd, in het hart. En zo is we net. En aan de telefoon hebben we Pierre Van Damme. En dat allemaal, uh, ja, met, met de formatie legendes eigenlijk, hè? Jazeker, een goedenavond. Goedenavond, Pierre. Hallo dan. Hey, hoe is het man? Ja, het gaat heel goed. Ondanks het, het slechte weer. Uh, ja. Mogen we niet klagen, we genieten maar van elke dag. Ja, dat, uh, dat moeten we ook zo houden. Ondanks de slechte weer inderdaad. Ja, het is, het is jammer. Maar ja, dat is ook de tijd van het jaar. Hè? Ja, ook dat. Ja, ach, uh, ja we, we komen er gewoon niet omheen. Dus uh, we kunnen doen wat we willen. Maar... Nee hoor, je, je moet gewoon van uh, elke dag genieten. En je mag maar blij wezen dat je elke ochtend weer gezond mag opstaan. Ja, en uh, gewoon weer uh, je dingen kan doen die je wil doen. Nou, zo is het. En dat ja, is het jammer genoeg niet voor iedereen weggelegd. Nee, nee, inderdaad. Hé, hey, maar uh, eventjes uh, ja, uh, met, met Kees en uh, Dennis. Ja. Hebben we dus een uh, formatie de legendes. Ja, en uh, het is uh, even voor de verduidelijking dat ze, de mensen denken dat wij onszelf uh, de legendes noemen, maar het is eigenlijk een beetje ontstaan omdat uh, ja, wij bij alle drie een, een, een, een, een be bekend ja. familielid hebben. Uh, ik uh, als neef van Koos, uh, Dennis als kleinzoon van uh, William Bertie en Kees als uh, zoon van Nico Haak. En voor ons zijn de drie oude luien uh, de legendes. Ja, ja want uh, dat, uh, ja, hoe, hoe is het eigenlijk uh, de groep ontstaan? Want... Nou, dat, dat komt eigenlijk door, uh, door het management. En uh, daar zit Pieter Douglas, uh, JP van der Sluis... die uh, die, die dacht daar ineens aan, die kon ons alle drie. Dennis was zijn chauffeur en ja. Kees die had die wel eens ontmoet. En ja, ik kan JP alle, al, al, al 25 jaar. Dus ik werd gebeld of ik eens op kantoor wilde komen om met die jongens erover uh, te gaan praten. Ja, en ik vond dat idee wel heel leuk. Ja, ja want inderdaad, uh, hè, jullie doen ook uh, de, de nummers, zeg maar, uh, even weer een nieuw jasje steken. Ja. Hè, dus, ja. Uh, dus, dus van Koos, uh, Nico Haak en uh, natuurlijk. Uh, wil op het hier? Ja, ja. Dat, dat is voor mij ook uh, waarom ik het uh, mee akkoord ben gegaan. Om, om ja, voor mij uh, de uh, aanleiding om um, Koos in leven te houden. En daar, dat ja. is mijn uitgangspunt dat ik dit begonnen ben. Ja, en ik denk dat dat voor de, voor de andere twee ook geldt, denk ik. Ja, dat, dat denk ik ook. Uh, het is natuurlijk ook. Uh, ik, ik heb het geluk dat ik al wat langer meeloop. Dus misschien wat meer meegemaakt heb. En hun uh, ja, staan nog vrij jong in, in het hele artiestenwereldje. Ja. Maar ja, iedereen uh, heeft zijn eigen beweging om dit te doen. En uiteindelijk gaat het erom om ook uh, de oude lui in de ere te houden. Ja, dat, uh, ik, ik zeg altijd, als je daar uh, natuurlijk in Amsterdam komt... en, en dan zie je daar uh, toch de beelden staan hè, van uh, Johnny Jordaan ja. en uh, Tante Lijn en Weet ja. je, ja. Dat, dat... Ja, ik moet zeggen, ik vind het jammer dat... Uh, alle grootheden van Amsterdam staan er met een beeld. En een koos staat er niet met een beeld. En dat vind ik wel eens een, een, wat ze uh, achterwege zijn gebleven in Amsterdam. Ja, ik, uh, ja, ik, ik, ik, ik ben voor. Hè. Ik zou zeggen, joh. Uh, deze mensen hebben natuurlijk ook wat betekend. Zeer zeker. Zeer en, zeker. Uh, ja, die waren ook nog in een, in, in een goede tijd, zeg ik altijd. Ja, en dat, dat is, nou, misschien is het ook wel echt deschozen en desjokers om het niet te doen. En de joker zegt: Nou ja, het is goed zo. Koos heeft zich uh, bekendgemaakt via zijn muziek en het is, het is goed zo. Ja. Dat, dat, dat zie je haar ook weer. Ja, want ja, ik, ik heb natuurlijk uh, vorig jaar nog uh, een, ja, een soort mem memory, uh, memorial uh, aan Koos uh, uh, gedaan. Ja. Ja. Heb ik daar een uurtje aan, uh, aan besteed? En uh, ja. ja, toen kon jij er helaas niet bij zijn? Nee, helaas. Ik, ik moet zeggen, van dat soort initiatieven, ik word er altijd heel blij van als ik uh, zoiets kan doen. En ja. nogmaals, dat is voor mij de manier uh, om mijn leven te houden. Ja, nou ja, dat, uh, dat geldt voor mij precies hetzelfde. Daarom sta ik hier ook. Oh, uh, ja. Weet je, het roept ook allemaal herinneringen op. Nou ja, dat, dat heb ik natuurlijk ook. Ik heb hele mooie tijden met Kozen. ook gehad, ook met mijn vrouw, dat we met ze op vakantie gingen. Ja. De studio in en nou, noem het maar op. Ja, dat zijn dingen, dat, dat vergeet je nooit van je leven meer. Nee, nee, want ik zeg het, de, de, de, nou ja. hij kwam toen natuurlijk met het nummer, ik verscheurde je foto. Ja. Weet ja. je, en uh, ja, ik heb hem toen mee mogen maken... Uh, ja, KSS eigenlijk. En, uh, stond hij daar nog in zijn trainingspakje uh, in Rotterdam ja. op te rijden Ja, het is onge ongelooflijk. Ja. Uh, het, het kwam vanuit niets, kwam het opzetten. En hij ja. is ook de enigste artiest uh, in de hele wereld die met drie hits in de top 10 stond in de top 40. En het heeft nog steeds niemand bereikt. Ook nee, nee, nee. De, de, de grootste Amerikaanse artiesten niet. Nee, daarom. Ik, ik zeg, ja, hij verdient gewoon eigenlijk een herenplekje. Maar. Ja, ja. Vind ik... ja, ja zolang, zolang die wel mensen in hun hart zit... dan, is, dan heeft hij het al goed gedaan, denk ik. Ja, en zijn uh, en muziek gaan nooit verloren natuurlijk. Nee, gelukkig dus dat, niet. Uh, dat, uh, dat blijft altijd. En, uh, maar ja, goed... Uh, uh, ja, even terug te komen op de legendes natuurlijk. Want uh, daar, daarvoor hangen we eigenlijk nu nog aan de telefoon. Ja, hey. ja dat is natuurlijk het vervolg op zoiets... dat ze drie grootheden... Ja. Ons uh, helaas ontvallen zijn. En uh, wij als familieleden. Uh, nou ja, dat op uh, hebben geopperd. om hun muziek een beetje te ere te inhouden. En ook uh, deze laatste single die heet Dan Stappen. Het is wel met een, een, een lekkere beat ja. eronder. Maar als uh, de, de luisteraars goed luisteren. horen ze toch heel veel uh, dingen van de teksten. van de drie oude lui voorbij komen. En dat ja. maakt het dan toch wel weer. dat Speciaal. het heel dichtbij staat. Ja, ja, ja. Hey, en uh, de optreders, uh, dat gaat goed, hè? Ja, we zijn lekker bezig. En ja. Ik, ik, ja, ik vind het leuk. en ik, ik vind het vooral met deze muziek vind ik het leuk. Als ik vooral bij de oudere mensen sta. Ja, ik vind dat ook, natuurlijk ook de jeugd. Maar als de mensen van 60, 70, 80 jaar zitten. Ja, ik vind dat geweldig. Die mensen zijn zo aan het genieten. Vooral die muziek van Willy die je dan eigenlijk nooit meer hoort. Maar die Dennis dan super deluxe brengt. Ja, dat is gewoon genieten. Dan zie ik mijn eigen opa en opo, die zie ik weer zitten. Ja, ja heerlijk is dat. Ja. ja, ja dat... Gewoon de gedachte, weet je. Dat, uh... Ja, ik vind de oudjes mogen niet vergeten worden. En dat, nee. dat is, uh, ja, maar ja, dat is typisch Nederland, uh, moet ik zeggen. Uh, ja. Dat de oudjes heel snel vergeten worden. Uh, ja, dat, uh, het, het gaat over, voor, over vandaag, zeg maar. Maar we kijken niet meer terug, dat. Nou ja, precies. En, uh, hun, uh, ik moet zeggen, ik denk dat wij een goed leven hebben... door wat uh, de oudere mensen voor ons uh, gedaan hebben. En dat ze, uh, wat dat betreft uh, verdienen al de oudere mensen wel een standbeeld. Ja, nou ja. Uh, wij, wij trouwens misschien ook. <laughs> Je weet het niet, Pierre. Ja, ja. Ja. Ja. Wij, wij hebben dat misschien weer voor onze kinderen kunnen doen... Ja. En uh, zo ook iedere, iedere tijd heeft wel zijn mensen wie een, uh, een stukje uh, dichterbij een beter maakt voor de jeugd. Ja, ja inderdaad. Uh, iedere tijd heeft de charmes. Alles heeft ze charme zo natuurlijk. Ja, nou ja, je... zo ook met de muziek En dat de, de, de, de, de ene houdt van, van de hip op ja. en de andere houdt van Nederlandstalig. En gelukkig uh, bij jullie wordt er lekker Nederlandstalig gedraaid, dus daar ben ik zeer blij mee. ja nou ja, ik, ik ben er heel blij mee, want ja, anders stond ik hier niet. Ja, weet je, top 40 kunnen we allemaal draaien, dat is niet zo moeilijk. Nou ja, dat, ik moet zeggen, dat is ook, dat, dat jullie zender maakt dat dan ook wel apart. En er zijn natuurlijk wel meerdere zenders. Ja. Maar het, het, het is niet moeilijk om succesvol te zijn uh, als zender zijnde... ...als je uh, het Engelstalige oppakt, maar als je succesvol bent zoals jullie... ...met het Nederlandstalige... Ja. ...ja, dit is toch een teken dat je heel goed bezig bent. Ja, nou ja, we, we doen het al uh, 34 jaar, dus uh, ja... Nou, dan ken je Mag het... niet klagen, toch? Nee, nee, nee, er zijn weinig die dat kunnen zeggen. Ja, zo is het. Hé, hey, en uh, wat, wat kunnen we nog meer verwachten van uh, de legendes? Uh, nou, uh, eigenlijk een beetje een, een, een vervolg op dit... Uh, ...waar we toch steeds weer proberen om uh, wat teksten uh, in het liedje te krijgen... Tenzij we zo'n wereldnummer nog aangeboden krijgen, dat je denkt. hé, hey, we maken even een uitstapje. Maar ja, de, de tijd zal het leren. We hebben wat dingetjes klaar liggen. Maar het ligt ook eigenlijk altijd wel aan de ontwikkelingen wat je ziet en hoort op televisie of radio. Uh, het moment van een single release. Dus daar is je altijd weer afwachten. Maar we, we gaan zeker zo door. Ja, ja en uh, ja, solo ook natuurlijk. Ja, ik, ik, ik ga zelf weer... Uh, ik heb het afgelopen jaar heb ik weinig uh, aan mijn eigen besteed, om het maar even zo te zeggen. Ja. Uh, ik ga toevallig uh, uh, uh, maandagavond ga ik naar, de, naar de studio toe. En volgende week zitten we in de studio om weer wat dingen door te nemen en op te nemen. Er zijn leuke ideeën. Dus uh, nee, we gaan weer gas het, uh, het nieuwe jaar in. Ja, want kunnen we ook uh, nog uh, een leuk leuke kerstnummer verwachten van uh, de legendes? Of? Nou, ik denk dat dat, dat, dat niet gaat gebeuren. Uh, de, de, de kerst is eigenlijk zo kort uh, qua musicaliteit. Dat, dat er, vroeger was het, al. dan hoorde je hè, de hele week of veertien dagen lang, hoorde je echt alleen maar kerstnummers. Nou ja, nu hoor je 500 keer Mariah Carey op de radio. Ja, de... ja, en, ja, en, ja en, ik, en, ik zou haast zeggen, daar zag dat mijn broek van op. <laughs> ja, dat is het ook. Het zijn toch verschrikkelijke mooie Nederlandstalige nummers ook, ook van, ja. van Engelstalig hoor, ja. zoveel mooie nummers. Dus daardoor is de kerst letterlijk, denk ik, ondergesneeuwd dat het, dat het uh, eigenlijk niet zo uh, uh, zinvol is om dat meer te gaan doen. Nou ja. ja, er zit wel wat in, maar als ik dan aan de legendes denk, dan denk ik, uh, Koos had bijvoorbeeld, uh, hey, het is weer wintertijd, hè? Ach, prachtig, hè? Weet je, en... Uh kerstklokken in de Jordaan weet ja, je dat, dat soort nummers ja dat hele album van Koos ja. uh, kerst, uh, nee, wat je zegt, kerst met Koos was dat en, ja, klopt. ja, en het mooie is de, de, de, dat zal ik ook nooit vergeten. mijn vader had toen de tijd een café in de Jordaan en daar zit Koos ook uh, op de foto zit in mijn vaders café je ziet daar niet dat het een café is ja, dat zijn hele mooie gedachten. Ja, toen werden er nog honderd of 200.000 verkocht. Ja. ja, dat is niet meer. En, uh, maar dat waren wel hele mooie tijden. Ja, inderdaad. Ja, en daar uh, denk ik altijd weer met uh, vol trots aan terug. Ja, nou ja, dat hebben we toch maar meegemaakt. En uh, ja. hopelijk komen die mooie tijden weer terug. Ja, wie zal het zeggen? Ja, je weet het niet. Je nee, nee. Niet. Hey, kunnen we jullie ergens nog volgen? Ja, je kan ons volgen allemaal gewoon op onze eigen Instagram en Facebook... ...van de, de onafhankelijke artiesten, dus Kees Dennis Alberti en Pierre van Dam... ...en anders bij Today Music. En anders, de nummers en liedjes is altijd wel op YouTube of wat ook ja. te vinden. Ah, Oké, okay. hey, dan gaan we hem lekker draaien. Dus als jij hem wil aankondigen, dan ga ik hem instarten. Nou, geweldig. In ieder geval, uh, dank je voor de tijd en alle luisteraars. Nog een uh, heel uh, fijne jaarwisseling, die is er nog niet, maar die komt er eerder aan. Ja, die komt er maar aan. dit, ja, en, maar dames en heren, hier zijn de legendes met hun nieuw nummer en die heet Stappen. Hé hey, Pierre, dank je wel. Hartstikke En dankjewel. ik zou zeggen, heel goed weekend. De jongens, de groetjes. En de voorzichtig. Ja, en uh, doe ook uh, Dennis nog even de condolences uh, toebrengen. Ga ik zeker doen, dat kan ik gebruiken. Dankjewel hè? Oké. Okay. Hoi, hoi. Doei, Ik had toch nog gezegd. Waar is dan de legendes? En uh, ja, zij hadden het over stoppen. En even kijken uh, Ja, we gaan naar uh, Henk Westbroek. En hij hebt het over zijn Celcië naam is mooi. Dan Henk Westbroek en zelfs Je naam is mooi En wij gaan naar Martijn De Kampen En hij we het over Als ik jou morgen tegenkom Ja wat dan, wat dan En tot, is you. tot de klokjes van 7 uur Op die 106.9 DHB Plus 6a Goudgele stranden En buivende palmen De sterren verlichten De dieplaat.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 zo, ja, dat was je dan, Martijn te Kamp. En als ik jou hier morgen weer eens tegenkom. En dat allemaal uh, hier bij CFM Entertainment for You. We gaan een verzoekplaatje draaien. En dan gaan we, ja, we even bellen met Rijn Nieuwkerk. Want hij heeft ook een nieuwe single. En ja wat hij dan de hele avond en de hele nacht doet. ja Dat gaan we dan vragen. Uh, ik heb hier een verzoekplaatje van uh, Wipje Rotterdam. En die wilde graag een uh, plaatje horen voor uh, DJ Fred. Dankjewel ervoor. En uh, schoondochter voor uh, uh, Michel Miranda. Uh, voor... Uh, Joffrey en iedereen verder die zit te luisteren. Moest er eentje zijn van Frank van Etten en ik wil met je dansen. Zelf niet als ik jou zie dansen, je moest eens weten wat dat met mij doet Wat goede moed dat geeft me kansen, als ik wat doe, doe ik het goed Het is een gevoel dat het zo moet Ik wil met je dansen, ik weet ook niet wat er precies met mij gebeurt Ik voel me goed, dit geeft me moed Ik wil met je dansen, heb mezelf niet helemaal nu ik sta in brand Als jij maar met mij dansen gaat ah, Als jij maar met mij dansen gaat ah, ah, ah. Ik voel mijn bloed hard door mijn lijf heen stromen hey. En wil je zeggen dat je prachtig bent Je bent me zomaar overkomen En maak gebruik van dit moment Het is zo nieuw en onbekend Ik wil met je dansen ik weet ook niet wat er precies met mij gebeurt. Ik voel me goed, dit geeft me moed. Ik wil met je dansen. Ik heb mezelf niet helemaal weer in de hand. Ik wil het nu, ik sta in brand. Als jij maar met mij dansen gaat. Ah, ah, ah, als jij maar met mij dansen. Het nu ik sta in brand Als jij maar met mij dansen gaat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 Geef niet op, je hoort bij mij. Want als je gaat, neem je onze hoofd. Zo, dat was het dan. Chris en Alsje gaat. Wat gaan wij doen? Wij gaan naar de de drie op een rij van Fred Heij. En dat doen we met Leo. Maar ook solitaire. Ja. Fred Heij. Only Zo, dat waren ze dan weer. De drie op rij van Fred Heij. En we begonnen natuurlijk met Leo, Hamer ook solitaire. En natuurlijk. Uh, mother talking and I need you now. En. Als laatste natuurlijk Mighty Sparrow en Baron Lee. And only a fool breaks his own heart. En ja. Er is de tijd van komen, een tijd van gaan. En de tijd van gaan is er gekomen. En uh, ja, ik zou zeggen: bedankt uh, voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En dat allemaal hier weer bent entertainment voor jou. Volgende week zijn we er weer. Tussen 5 en 7 met een nieuwe entertainer voor jou. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren nogmaals, en een uh, heel fijn weekend. En tot dan. Bye bye.